was in die strenge winter dat er een hulpactie was ontstaan. om de Griekse gastarbeiders door de kou te helpen. Breien voor de koude Grieken. Ook in het rusthuis ging geen dag voorbij of je hoorde de pen tikken. Op morgen vertelde opa tijdens het wolophouden. dat hij probleem had met de brommer. Uh, wat is er dan uh, met je brommer, opa? Nou, uh, hij heeft het altijd gedaan, je? Ja. Maar uh, zegt, nou doet dit niet meer. Heb je hem al weggebracht? Nee, ik heb hem uh, voor de deur gezet. Ja. Want ik dacht dat Gerrit maar meisje even iets naar moest kijken. Ja. En ja, Gerrit die heeft er verstands ja. ja. Heb je een vette open, over? Nee. Leg nou maar op uw breiwerk ingenieur. Ik denk uh, verbrande kleppen. Dat kan niet. U, u hebt geen kleppen. Heb ik geen kleppen? Nou, nog mooier. Ja. U heeft geen kleppen. Ach, man, iets. Nou, opa zal toch zeker zelf wel weten ja. of die kleppen ja. heeft of niet? Met ja, u dan maar op uw breiwerk. Die brommer voor opa, heeft geen kleppen. Ja. Opa. Ja? Misschien is je smeermengsel niet goed. Ja, nou, dat doe ik nooit zelf, hè. Dat doe je voor me bij de fietsenmaker. Opa, zwaai nou toch niet met je armen. Daar komt de hele boel van in de wacht. Gerrit die zal er straks wel even naar kijken. Gerrit is even met de was naar de Wasseret. Mee, mee. Wat oh, je wil. wacht. Oh, oh, oh, oh vreselijke, ontzette ramp. Herreget, wat is er oh, gebeurd? Oh, ik ben gerold. Ben je wel gerold? Nee, gerold? Gerold, ben ik. Gerold? Oh, oh, in een plas. Oh, oh. Nee, niet in de plas, door de zakrollen. rollen. Bestolen. een portefeuille gestolen uit mijn jasak, wanneer? R Net? Net in de wasseret. Oh, dan moet u even met politie. Uh, ja, Nou, dat heb ik uitgebreid gedaan. Ja, geld. <laughs> Is, is, is ook wel de wassen. Wat een onzin. Hoe kunt u nou ineens aan Gerrit denken? Gerrit, het rolt geen zakken? Ik zei alleen maar dat Gerrit ook. Dat heeft er niks mee te maken. Gerd was het deze keer, maar nou was niet toevallig uitzonderlijks geweest, was het Gert nou eens niet? <laughs> Wat een ellende. Maar, maar weet u dan wie? Toch een verre, een keer die naast me zat, met een ongunstig uiterlijk, een soort maar. Ik had net nog tegen een dame gezegd, mevrouw, denk om uw portemonnee. En toen denk ik opeens, oh jee, mijn portefeuille, die zit in mijn jaszak. Dus ik voel... Ja, in ja. Nou ja, dat dus zet natuurlijk nog niks in. Oh nee, nee, Wat vindt u, daarvan er niks in ja. Toevallig zat er een briefje van 100 in. En, uh, en waar is die, die vent nou gebleven? Oh, ja, Die kerel is opgepiept. Zo, wat ik begon te voelen, begon die kerel te halen. straat had op, dus ik erachteraan. En ik riep: Houd die, dief, houd dief. En er waren een paar toegangers op voetzoek. Dus En die liepen met me mee. Maar niks hoor, weg. En de politie die zei, hoe ziet die eruit? Nou, ik heb het uitgebreid beschreven. Ik zei, ongunstig. Gunst, wat nou? Ja. Kruifi. Kruifi. Kruifi. De plaats, de plaats meis, voor de voetbalmets zaten er ook in. Dat de ik me nou opeens. Oh, de kaartjes voor aan had. Ja, dat zijn vervelende zaken. Hè? Ja, ja, ja. Je, weet het, uh, je hebt geld in je zak, in je buitenjas, je is zitten niet. Nee. Ja, dat is uitlokken. Ja. Ja. Iedereen heeft toch een biedenzak? Hij heeft toch ook een biedenzak? Ik heb ook een biedenzak. Zo. Ja, dat is uitlokken gewoon. Iedereen heeft een biedenzak. Zeg, ik ga nou, want ik ben klaar. Jij ja, moet er niet even op gered wachten. Hm? Nee. nee, ik heb mijn vies buiten gezet. Is ja, oh. ik dus eigenlijk ja. maar weet dat ik die na het zesde dat ik even zeven ben. Ja, goed. Dag, Op, ja, sorry, Je Dag opa. Ja, zo sorry, doet. Dag, opa. Dag, opa. Dag, opa, tot vanmiddag. Dag, opa, avond, opsteek, ja. hoor. Ja, weer, ja. Zo, nou, dat is nog niet zo, uh, zo erg veel zaaks, hè? Ingenieur, zou ik eens hm? even laten zien, hè? Naar te zeggen, hoor. Insteken, omslaan, doorhaan, aflaan gaan. Nou, ik even pakken, hè? Kijk, insteken, omslaan. Dat weet ik al. Ja, maar nou laat u een steek van. Omdat u tegen me aan doet. Nee, u duwt het tegen mij aan. En ik begrijp niet waarom wij mannen moeten vrijen. Omdat het zo kalmerend is, en omdat je er helemaal vredig en rustig van wordt. Daarom. Ook Gerrit had inmiddels de wasserette verlaten. Op weg naar huis hoorde hij verbaasd hoe een stem zijn naam riep. De stem kwam uit een stapel kisten en doven. Pst, Gerrit. Pst, Gerrit. Hey, hoe gaat het met jou niet precies? Maar je dat zo gek? Sst, nou. zie je weggekroken, bro? Oh, ze ziet aan de man. O oh, ja, wat heb je daar gedaan? Niks, niks. Waarom zit ze erachterin? Ja. Oh, ja. Als ik denk dat die nou, ik een portofuilje was dan, o ja. Wie denkt dat? Die meneer. Ja, die meneer. Nou, ik was met mijn was in de wasserin. Ja, ja, ik was ook niet met mijn was in de wasserin. Ja, nee, maar ik was eerst met mijn Ik ben nooit meer inbreiden, nooit meer stil. Ik ben ook eerlijk geworden, net als jij. Oh ja, hoe lang al? Hm? Al drie weken. Hm? En nou zit de politie achter me. Gerrit, je moet klapen, helpen, jongen. Ja. en zeg, je zegt dat je die portefeuille niet gestoken hebt. Nee, nee, jongen. eer wordt het. Ik zweer het, jongen. Echt niet. Nee, Gerrit, lieve Gerrit. Goed. Ik geloof je. Nou, en nou, nou durf ik niet te haasten. We weten zeker dat de politie op zitten wachten. Oh. Met je mappeltje? Ja, graag. Wat een wind, hè. Hé. Hey. Hé, hey, Gerrit. Jij woont toch in het de rusthuis? Ja. Ja, nou, man, een beetje meegaan. Gerrit, ik, ik heb geen huis meer. Ik heb geen onderdak. Wat bedoel? Ik ben ons nog komen wonen, hè. Ja, wie? een paar weken is er, De boel is overgewaaid. Ja. ja, maar dat, dat... Dat gaat zo maar niet, Dat moet je toch altijd nog eens even vragen... Allie, die. Ja, natuurlijk. Nee, jongen, niks vragen, niemand mag het weten. Ja, oké, dat bons kan gewoon als niemand het mag weten. Nou, je hebt toch een kamer? Ja, ik heb een kamer. Nou, je kan me toch een wijn nemen in je kamer, stil. Nee. Hm? Nee, dat. Uh, durf ik niet, dat hoort niet zo, dat durf ik niet. Dat durf ik niet, Gerrit. Hé, nee. Gerrit, hij nee, gaf het. Gerrit liet zich overhalen. Zijn oude maat mocht zich verstoppen op Gerrit's kamer. In het rusthuis hadden we nog geen idee wat er boven ons hoofd ligt. Daar hadden we een heel andere probleem. Nou, ik heb er genoeg van. Eh, nee, nee, niet ophouden. Het gaat net zo aardig. U moet denken, het is voor de koude Grieken. Voor ja. die arme Grieken die het koud hebben. Ja, maar er, er zit een bobbel in mijn breiwerk. Hé, hey, laat eens kijken. Hé, hey, wat hij nader. Nou. Ik schrijf je mee uit. Ach, die bobbel kunt we toch gewoon persen. De rest is keurig. Ja, de rest is toch keurig. Een bovendien. Die, die, die koude Grieken vinden het helemaal niet erg... als ze een sjaal krijgen met een bobbel erin. Ik heb de wasje keuken gezegd. Oh ja, dankjewel Gerritse. Eh, uh, opa is hier geweest. Die papiertjes in bromre even wil nakijken, die niet. Ja, mee. ik zag hem staan. Wat oh, is er leren breien? Ja, we zitten allemaal te breien voor de koude Grieken. Oh ja. Ja, jij en ik breien truin en de man breien sjaal. Dat komt zo. Er stond in de krant. Uh, Grieken in Nederland lijken kou, hè? Mm. Griekse gastarbeiders. Die zijn vaak hele treurige huisvest. Zussen ja, ja. mag ik een boterham. Nou, alweer honger? Ja. Er zijn nog eens smerige boterham in de keuken. Ik haal het weg. Ik dacht even of... Uh, zou dat onzin wezen? Wat? Nou, ik dacht even... Uh, uh, zou ik dat bureau opbellen van die, uh, van die Griekse gastarbeiders? Hè? En zeggen dat wij er wel een in, uh, in huis willen hebben? Wat hebben we slot nog een kamer over sinds Bobby weg is? Hier, Fijn, ja, ik ben hem in boven, want ik moet even... Uh, Hey, ik moet even naar mijn duiven. Maar in werkelijkheid was de boterham voor Gerrits ex-collega boven. Hier, ja, ik denk die Waar Was er geen naam? Was je geen pindakaas? Oh, je wil. Hé, hey. hé, hey, Gerrit. Gerrit, Gerrit, wat we samen in dat bed? Nee, Dirk. Je kan niet blijven slapen, dat heb ik meteen bij Ik heb gezegd, goed, ik ga ook goed, ga eventjes mee naar mijn kamer. Dan zoeken we een oplossing. Wat voor oplossing heb je dan? Heet ik niet. Ik moet gewoon naar je eigen huis. Hè? Ja, maar mijn oerla. Dan staat de politie dertig man sterk moeten te wachten. Nou, in elk geval kan je hier niet blijven. Oké. Okay. Ga ik maar even opgeven bij de politie. Ik dacht dat jij iets voor het kameraad over hebt, weet je, hè? Dacht ik tenminste. Als ik nog gewoon vraag. Een zuster, Clivia. Ik heb een vriend in die wil hier een nachtje blijven slapen. Nee, jongen, niks vragen, want dan geef ze me aan. Maar waarom zou ze dat doen? Nee, ik, niks vragen. Voor... Houd je kop een beetje. Luister nou, Sterk. Als je, als je wilt blijven stiekem, hoe moet het dan, hoe moet het dan met, met eten? Nou, jongen, heel eenvoudig. Neem je toch wat voor me mee? Spaaardappel, monsieur. Broodje ros. Maar je moet toch ook wel eens eventjes naar de wc? Is die er dan niet? Jawel. Ja, maar een verdieping lager. Nou jongens, slaap ik toch heel zachtjes. Hé, hey, lach je maar. Hé, hey, hé, hey, Ja, maar als er nu iemand binnenkomt. Hé? Binnenkomt. Nou, dan klappen ik daarom in die kast. Hé! Wacht even, niet binnenkomen! Ik stap loop! Luister eens. Hé, hey, wat een leuke muts. Ja, die heb ik pas. Die, uh, die moet ik eens nabreien Voor de Grieken. Zeg, uh, Gerrit, over Grieken... Uh... Ja. Zou jij bezwaar hebben tegen eventueel een Griek op jouw kamer? Wat? Een Griek op mijn kamer? Ja, het zou maar voor één nacht wezen, hè. Want kijk, die... Oh, je was erbij toen ik dat vertelde van die arme Grieken die het zo koud hebben, hè. En nu heb ik dat bureau opgebeld. En nu heb ik gezegd dat ik wel één uh, Griek kan herbergen, hè. Ja. Op mijn kamer, hè. Nee, Sjus. Dat, dat, dat, dat kan niet... Ja, kijk, uh, uh, we hebben natuurlijk nog die kamer van Bobby over, hè. Ja. Maar uh, daar is het zo vreselijk vol met oude rommel... en dat grote kabinet van mijn grootmoeder staat erin. Ja. En we hebben wel een dag nodig om die op orde te brengen, natuurlijk. Wat is dat? Weet het? Dat is die duif, die ene dikke. Oh, <coughs> niest die dan. Ja, die is een beetje maar Ik zeg, zuster, dat kan niet hoor, die, die, die Griek op mijn kamer. Ik heb, ik heb maar één bed. Dat gaat niet. Ja, het zou ook maar voor één nacht wezen. En daarom dacht ik, hè, als ik er nou eens een uh, vouwbed bij zou zetten, dat zou hier heel goed kunnen staan. En moet ik dan met een vreemde Griek hier op mijn kamer. Hè, eh, doe niet zo kinderachtig. Ik haal even dat vouwbed. Je moet zeggen, zeggen, zeggen ik ga er iets erin, ze komt terug. Jongen, jongen, het kan niet gauw erin. Met drie, drieën is gezellig. Maar ik wil eigenlijk. grietbaar. Zeg niet terreur, Als je nou met z'n tweeën zit, was het nog nog wel een grietbaar kom. maar. ja. jij even helpen daar, hè? Ja, zeg alleen meer. Wat nee. zal ik hier even plek. Nee. Nee, ik komt dan niet grietbaar? Nee. Uh, nou, ik denk dat hij vanavond al komt. Zeg maar dat vanavond? jij hier ontzettend zit ja, met kruimel Met dat brood. Ja. Zeg, en als die vanavond komt, hè, die Griek, dan, uh, dan gaat Jet Grieks voor hem kopen. Dat kan zijn. Hé, hey, waar is die muts nou gebleven? Die wou ik nabrijden. Die ja, heb ik opgeborgen even. In de kast? Ja, nee, uh, in de doos onder mijn bed. Oh, nee, ik breng hem al uh, mee, hè. Oh, ja, dat is goed. Ja. Zeg, vergeet je niet uh, de brommen van opa na te kijken. nee. Het te nemen. Wie, die, die, die, die, die, die, die, die, die Nou, uh, je hebt het gehoord, hè? Je zal naar huis moeten, er komt een Griek. En is dat zeker? Ja. Je hebt het gehoord. Ze heeft zich opgegeven om een uh, Griek in huis te nemen. Was ik maar een Griek. Hoi, hey, Gerritje. En hey. hey. zo ontstond er in de hoofden van die twee... Een sluw plannetje. Hé, hey, wat doet u nou toch in Ik word er gek van. Stapel gek. Ja, maar luister nou toch eens even. Prachtig mee in een hoek. Best welk. Mooi genoeg hoor. Dit gaat niet uit. Afgelopen is het. Is het hey, ik snap het. Het van deze juist zo kalmerend brein. Je was herinnerlijk helemaal. Stabiel van, heb ik gelegen. Staat toch niet zo te trappen? Nooit meer. Hoort u? Nooit meer wil ik één steek brengen. Je wordt er zo sereen van, Stonder. er. In is het nog niet nou bespotelijk om zo kwaad te worden... en zo driftig te worden op een lapje. Wat zegt je? Oh, Griek. Ja, ik weet niet zeker of hij komt, want ik heb mij alleen maar opgegeven. Perk! Berk. Wat zegt hij nou? Griek. Ja. Oh, dat is van lezen. Oh. Het is wel vervelend dat wij geen van allen Grieks spreken, hè? Uh, ik ken wel een paar woordjes Grieks. Jij? Hoe komt ik dat? Ben jullie maar... daarop van gewoon? Ah, <laughs> is die Griek? Ik kan niet. Grijs, vrij Oh, eh. Uh, Dag, ja, meneer. U bent zeker gestuurd door dat bureau. Komt u binnen? Andere mojenne pumoza. De van was malapolla. Heilen Thomas Stors, Krasnagar, Hamoistoko. Harder. Wat zegt hij nou allemaal? Uh, dat weet ik ook niet zo precies. Ja, uh, nou, ik weet niet zo precies. En vraag eens hoe die heet. Uh, hoezo? Hoezo? Kakianus Carapopulis. Wat zegt hij? Wat heet hij? Kakianus. Carapopulis. Oh. Uh, nou, eh. Uh... Meneer Karapoep eh, enzovoort. Hartelijk welkom in het rusthuis. Gaat u zitten. Ga je snel gaan, dan ga je namelijk mijn moeite, Soep. Wat zegt hij nou? Niet eh? uh, zo voor het weer. Uh, mooi weer! Oh, ja, ja. Mooi weer voor de tijd van het jaar. Eh. Uh. Mm. Oh, Hebt u honger? Wilt u eten? Wat is eten in het Grieks, dit? Uh, oeps. Oh, eh. Uh, oeps. Wilt u oeps? Oh, hij wil oeps. Pas op, zuster. Ik kan geen Grieks, hè. Maar als ze schudden, dan is het ja. En als ze knikken, is het nee. Oh, is dat zo? Dus hij wil geen oeps. Oh, hij wil geen oeps. Ja, hij wil wel hoops. Hij schudt, dus hij wil... Ja, hij wil wel roeps. Nou, in ieder geval gaan wij straks uh, fijnvorm koken, Jet. Eh, uh, af En, uh, ehm... met uh, pimento. Hmm. Zeg, uh, Gerrit, neem jij um, meneer uh, Poepka. Hoe heet je ook weer? Ah, Oh. Uh, zou ik hem misschien bij zijn naam mogen noemen? Hoe wordt hij uh, genoemd in de wandeling? Prusso, Prusso. Kak. Kak. Oh, ja. Dat maakt het nauwelijks makkelijker. Uh, neem jij... <coughs> kak mee naar boven en, uh, en wijs hem <coughs> naar uh, je kamer en uh, een vouwbed en zo, hè? Ja. Uh, Carolina, optie. Goed, nou ja, Waar is Wij gaan naar de keuken. Koken. Oeps! Uh. Zeg, eh. Uh, Bert. Er woont toch uh, hier tegenover een Griek? Die heb jij toch wel ontmoet? Ja, die uh, ligt er in de kost. Ja, het zou leuk zijn om die twee eens bij elkaar te brengen. Hè? Dan kunnen ze samen wat gezellig Grieks bouwen. Ik ben zo bang dat het niet goed gaat. Ah, je De natuurlijk gaat het goed. Hoe lang moet je dan blijven? Huh? Oh, pamaatjes. Papa. Hey, Papaatjes? Moet je al die tijd niet blijven praten? Nee, hey, jongen. Ik leer heel snel Hollands. Jij moet eens zien hoe snel ik Hollands liet. Zeg, hey, Gerrit. Hey, wat voor oegs kokers eigenlijk? Griekse oeps. Nou, het, eh, het ruikt belazerd. Ja, het stinkt ontzettend. Ik lust geen Griekse oeps. Oh, nee? Maar nou, je zou het wel weten. Baby! Hoort de buurman! Baby, Hoort de buurman! Ik krijg nou, neus. Wat is dat? Wat ruikt het hier afschuwelijk? Ja, Grieks. Grieks. Oeps. Wat is Oeps? Zeg, uh, meneer Boordevol, hebt u nog wat gehoord van u? Uh... Nee, vrouwtje niet. De politie tast volkomen in Duister. Zoals altijd. Uh, ze tasten toch altijd in Duitsland. Wat een vak eigenlijk, hè? Is klaar? U kunt hem wel vast roepen. Oh, wat fijn. Zeg, Bert, wil jij hem zegt in poepen? Doet zijn kak. dat hij oeps klaar is? <lacht> Gerrit, zeg tegen Kak dat de oeps klaar is. Wie is Kak? Een Griek. We hebben een Griekenhuis. En we hebben voor hem gekookt. Nou, ja, zeg, een Griek. Soudige. Wat is dat? Wat is Soudige? Ja, ja dat moet ik eens nakijken. Die zeg, was dat de Griek? En is die een beetje gaga? Uh, -ga? Zeg, jij ja, zei even vragen wat er is. En zeg, dat hij moet komen, want de oeps is klaar, hè? En daarna, dan moet je helpen. met z'n allen dat kabinet uit die kamer halen. dan uh, kan hij daar morgen slaan, hè? zou die Grieker morgen nog zijn? Want die had ontdekt dat B.B. de man uit de wasserette was. Hij hey, is beneden. Wie hey. nou? Meneer, wie Meneer Bordevol? Heet hij zo, Bordevol? Ja, maar wat is hij nou? Nou, jongen, hij is het ijs niet over die portefeuille. Oh, verrek. Nou ja, zegt ze: ik ga er de En dat morgen. Ja, hij gaat weg. Jongens, je moet je nou doen. Oh nee, hij komt niet terug eens zet het morgen. Oh, nee, kom nou. De heer komt natuurlijk wat veel. Kom nou. Zo, ga. Ontzettend. Lekker. Zo, kak. We hebben ons ons best gedaan. Ga zitten. Hier is een chef, hè? Even. Eet maar lekker, allemaal Griekse oeps. Hertje, uh. kapje. Ga je mij nu boerus ik ga je maar goeies niet groes. Ik heb gewag ga je, abo goeies no mago. Maar is een groes die samen gaan is op groes. Uh. Ja, precies. Precies. Huh? Ja. Groes, Ja hoor. Eet maar lekker, arme jongen. Uitgehouden is hij, hè? Het ruikt wel erg uh, vies. Oh, nee, het is heerlijk. Een pilaf uh, en dolma's ook, hè? Smaakt het kak? Goeie schoenen, Golo. Weet je, je kan dat zo koken in blik, hè? Dat is allemaal te krijgen in blik. En wat je nou klaarmaakt, dat is uh, schatenvlees... met krenten in vijgenbladeren bladeren gekookt. Oh, zeg, ja, het is jammer dat wij eigenlijk geen Griekse wijn hebben, hè? Wat is drinken in het Grieks, Gerrit? Ips. Hé, oeps en ips. Dat is taalkundig een heel interessant B. Ah, okay. daar is de hoofdschokkel. Kijk het even. Oh, wow. Wat geweldig. Wat is hij eigenlijk van zijn pak? Brian. Kajus, gerultjes, halmoe goeie, kapestus. En schud, dus het is ja. Nee, het is nee. Ik zal aan die Grieken aan de overkant vragen of je eens praten met hem. Ja. ja, dat is goed. Baby, woord je Alweer? Waar komt die nou weer? Wat gebeurt hier nou toch? Dat, dat is een Griekse gewoonte, dat doen ze altijd in Griekenland. En na het zit zitten ze altijd een schaal op hun hoofd, als ze dank voor de genoten gastvrijheid. Oh, is dat jullie Griek. Pas op, het is allemaal op mijn kleed gevallen. Leuke gewond, hè? Ja, ja, meestal doen ze het met een leuke... Oh, liefde, heen! Hij is de hoofdpad Hij gaat lopen! Houd, hou hem vast! Hou die schaal van zijn hoofd, of kan hij er niet meer af! Neem mee naar boven, Gerrit, en woon hem schoon! Wat een ellende! Nou, Wat zit er in die zak, Gerrit? He? Oh, dat je. Heel bijzonder vind ik het. Dat is zeker wel leuk. Hè? Griek in huis. Ja, het mag nou een beetje vreemde indruk maken, maar het is heel leuk. Heel leuk. Oh, nou, helemaal pinnig. Ik kwam alleen maar even zeggen, vrouwje, dat mijn portefeuille nog steeds niet terug is. Hier is hij. Wie? Oh, dat is de Griek van de overkant die Bert heeft meegebracht. Ach, komt die ook al hier in huis? Nee, hij komt alleen maar kennis maken met onze Griek. Kuut. U, u bestaat geloof ik een beetje Hollands, hè? Geen beetje. Wij hebben een landgenoot van u in huis, en als u even mee naar boven gaat, dan kunt u even gezellig licht met hem babbelen. Niet van een maar allemaal. Sammarlo, Die is vol. boel. ik heb die Griek bij me van de overkant, die komt even gezellig babbelen met k. Ga u binnen? <laughs> <assezful> Ik ouais, <Tall> <scores stripoquine> ja, nee. Nee nee. het rood, is dat? Waarom doen we dat? Waarom doen we dat? Waarom doen we doen dat? Uh, vergeet niet tegen kak te zeggen dat hij straks even de brommer van opa moet nazien, Want het is tenslotte zijn vak. Dan kan jij ons met die camera helpen. Oh yeah. eh. ja. Hé? Mooi, mooi, mooi. Ah, jongen. Je kan ooit klaar met het Je kan mooi Je Hoor, Kom op, toontje. Hup, zei. oude jongen. Zo. Waar is die nou? De deuren. Uh... Nou, dat ging ook vlot. Ja, dat ging heel vlot, joh. Heel vlot. vlot. Zeg, uh, de zuster vraagt of jij eens naar de brommen van open wil kijken. Ik weet niks van, van brommers, man. Ja, nee, maar ik heb gezegd dat je een uh, automonteur bent. Dan moet je er ook verstand van hebben. Kom nou. Hoor. Ja, maar wat, wat moet ik dat doen? Ja, dat doe je maar zoals ze net. Of je er verstand van hebt. Ik moet nou even met die kast halen. Hey, doe nou maar Kiel, doe eens een beetje Oké. Okay. Met man en mag toen waar het werk. ...om het kamertje in gereedheid te brengen. Onze zogenaamde Griek begon intussen aan opa's brommer te met zijn benen in de huiskamer. Zeg, hé, wat is dat nou? Wat, wat doe je daar? Hij moest nu broem, broem. Zeg, maar ben je nou helemaal van lot getikt... ...om die brommer hier met hebben met al dat water en alles hier... ...in de huiskamer uit elkaar te halen. Dat mag niet. Dat mag, nee. mee mee dat mag niet. Nee. Oh, wacht, ja, zij met ze Dat mag niet. Nee. Hij zou. Gerrit. Hij laat like hem maar. Gerrit. Ga om naar de kamer. Ga zeggen tegen kak. Dat ik die lijntje houdt. Even om de brommen. Ga over aan. Ga naar de Ga Ga over Ja. Hey, nog gek. Wie nog gek. Hé, hey, ha. Hé, hey. ja. Hier is zo klaar. Rotsnieuw voor jongen kan hij nergens In de binnen. kamer ben je ook een Hé. Ga even aan. Tom. Hé, aan. luisteren. Ja, dat had ik moeten doen. Neem dat hele rotsje rotje met de buiten. Ga je zitten hem zo in elkaar, maar haal jij nu eerst even een knijp. Een knijp, dan om in elkaar te zitten. Man, haal nou even een knijp Oh, je niet zo hard, jongen. Een knijp dan. Nou, ja. Ik kan dat niet nou op zijn. Hé, hey, hey. Ik heb nog die vale rotsmaak van die hoeps mijn mond, weet je dat? dat ik krijg het niet godsnaam voor elkaar. Dat is niet te geloven. Ik geloof toch dat we mijn avond beschrijven. geëngeren. Een paar keer altijd gedreigd door de man te vallen. Eerst met die boordebol. En toen met die echte Griek. Nou, het, het zal mij benieuwen... Kusnoe! Brajnaga! Ga maar naar Wie ben jij? Ja, dat hoeft nou niet meer. Hou maar op met je Griek Wie is dat? Wie is dat? Wie is dat? Dit is erg wereld. Wie is dat? Nou, dat weet u toch... Hou er maar op met die onzin, het is helemaal geen Grieken, dat heb jij ja. al die tijd geweten. Ja. in heen, Ingenieur! Wat zeg je er ook? wat laat hem alsjeblieft gaan. Ik is mijn vriendin. Ik ben ouders, in de gevangenis. Alsjeblieft. Gaat eens eventjes op zijn moedjes. Even luisteren wat er al gebeurd is. Dus mijn portefeuille is terecht. Zat gewoon in mijn andere pak. Stom, he? Oh kinderen ik zo gelukkig. Oh, okay. Kijk nou. Dat is die Tata uit de wasserwet. Zeg, ik heb jou valselijk beschuldigd. Mijn excuses hoor, kerel. Maar ja, je deed ook zo eigenaar. Je vroeg erom. Nou ja, weet de politie het nou ook? De politie is ja. goed dat je het zegt. Die zal ik meteen even al Oh, Nou, wilt u er even thuis doen, meneer Voordeval? Ik heb hier een heel ernstig gesprek met deze heer op het ogenblik, hè? Ah, en daar mag ik niet bij zijn, Precies. Nou, het is goed hoor. Ik ga al. Kijk eens eventjes. Is dat opa's brommer geweest? <lacht> Gerrit? Nou, ik... Uh... Ik kwam langs een kist en daar zat hij in. Een kist? kist? Ja. Mag ik even... Ja, Hé? Uh... Ik... Ik ga alleen nog even naar boven. Ik, ik ben zo terug, Gerrit. hem nou, maar gaan. Nou, ik... Uh... Ik kwam langs een kist en zat in Ja. En uh, het was ik mijn vriend, een oude gabber van hem. En hij uh, ze zei dat hij een portefeuille had gestolen. Van BB. De politie zat hem achterna. Maar uh, u hebt het gehoord, het was helemaal niet waar. Hij is onschuldig En toen. Uh, toen hoorde jij dat hier misschien een Griek in huis zou komen. Gerrit, hoe heb je dat kunnen doen? Ik had medelijden met hem. Ik had met hem te doen. Nee, ja, het is een geweldig aardige jongen. Het is een hele heerlijke vent. die is zo'n jongen. Nou, daar hebben we dan die hele kast voor. Voor een portaal gezet, en dat kan niet. Niet meer voor of achteruit. Ja. En Grieks gekookt. En opa brommer helemaal in stukken. Zeg, die moet je nog wel in elkaar zetten. Hè? Nee, nee, ik wil hem geen minuut langer in huis hebben. Zeg maar dat hij kan gaan opkrassen. Nou, dat zal juist nog wel vanzelf gaan. Het is nou niet meer nodig. Opa! opa, ja. Daar heb je het. Dag, opa. Schrik maar niet, opa. Het komt weer helemaal in orde, opa. Hij is alleen maar een tikkeltje uit elkaar. Dat maken niet weer helemaal goed, opa. Zo, zo. Zo, zo. Wacht maar, opa. Wacht maar. Ik zal wel kijken wat ik doen kan. Er is in ieder geval nog oeps over. Oeps? Ja. We hebben nog voor een hele week oeps. Niet te geloven. Gewoon... Kak! <laughs>